12 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. President Zuma van Zuid-Afrika vindt dat de ideeën van Nelson Mandela... leidend moeten zijn voor de toekomst van het land. Zuma zei dit bij de uitvaart van Mandela in een politiek geladen toespraak. Volgens hem wordt de visie van Mandela nog steeds door het ANC uitgedragen. Vicevoorzitter Ramaphosa van het ANC stelde dat Mandela... de belangrijkste zoon van Zuid-Afrika is. En een man die jarenlang samen met Mandela gevangen zat op robben zei dat hij zijn oudere broer, mentor en leider heeft, heeft verloren. Rond deze tijd wordt Mandela begraven. Een Japanse diplomaat is in Jemen neergestoken... toen hij zich verzette tegen mannen die hem wilden ontvoeren. De diplomaat ligt in het ziekenhuis. Hij werd aangevallen bij zijn huis in de hoofdstad Sanaa. De ontvoerders vluchten uiteindelijk in de auto van de Japanner. Ontvoeringen van buitenlanders komen veel voor in Jemen. Meestal worden ze uitgevoerd door stammen of groeperingen... die banden hebben met Al-Qaeda. Vaak willen ze hun buiten ruilen voor geld of gevangenen. Dinsdag werd bekend dat de Nederlanders Judith Spiegel en Boudewijn Beretsen na een ontvoering van een half jaar zijn vrijgelaten.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 Het weer bevolkt maar op de meeste plaatsen droog. En aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind... die in de loop van de dag afneemt. In de middag breekt de zon door en het wordt dan 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Visite, visite, een huis vol visite. Om Joop had spontaan een krabwils meegebracht. En daarna kwam Joop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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Ja, welkom terug bij OVT. U weet, het is een bijzondere dag... Het is vandaag de begrafenis van Mandela. Wij gaan zo dadelijk door met geschiedenis. Maar we gaan eerst naar René van Brakel van het Radio 1-journaal... die ons gaat vertellen hoe het gaat op dit moment in Zuid-Afrika. Ja, die uitvaarddienst voor Nelson Mandela in Kounou is voorbij. Een kleine tien minuten geleden werd de kist door hoge militairen weggedragen... uit de grote tent waar de dienst is gehouden. En vanuit daar in processie naar de begraafplaats. Die dienst die begon vanmorgen vroeg om zeven uur... en duurde eigenlijk veel langer dan gepland. En dat leidt tot bezorgde gezichten in, in Koenu. Want uh, Ellis van Gelder, onze correspondent uh, in Koenu... Uh, van een afstandje kun jij redelijk goed zien wat er gebeurt. Die stoet had wel wat eerder daar langs mogen trekken, hè? Ja, klopt inderdaad. Het idee was dat Mandela voor 12 uur begraven zou worden. Het is een uur later hier. Ja, dus eigenlijk zou dat ongeveer nu beginnen. Um, dat is namelijk traditie hier. Hey, iemand die begraven wordt in de traditie, dat moet gebeuren voor het middaguur als de zon op zijn hoog zit en het schaduw het kort. Ja, helaas waren sommige mensen bij de speeches iets te lang van stof en hebben ze dat dus niet gered. Ja, is het nou heel erg dat het niet voor middaguur gebeurt? Nou, ik denk dat ze wel weer een plan maken om de voorouders gunstig te stemmen. De reden namelijk waarom ze het doen, is hier geloven ze het hier nauwmaals. Ze geloven dat we in geest eigenlijk en dat Mandela een voorouder wordt. Nou ja, en de voorouders willen dus dat dat voor twaalf uur gebeurt. Maar ik sprak ook gisteren traditionele leiders hier die zeggen van... ach, er zijn ook al wel andere dingen in de tradities overschreden. Net zoals er bijvoorbeeld een opbaring niet in de tradities hoort. Uh, dus we leggen dat wel weer uit aan, aan de voorouders. Het is de hele tijd niks geweest hier, een mengvorm... Uh, van een uh, ja, methodistische begrafenis uh, en tradities. Uh, dus het uh, komt waarschijnlijk wel goed. Ik denk niet dat ze het hem zullen nadragen. Ja, dan waren er 4500 mensen in die grote witte tent. Er zijn er een paar honderd die bij die uh, begrafenis zelf kunnen zijn. Uh, wat gaat daar dan nog gebeuren? Ja, klopt inderdaad. De familie mag daar zijn, staatshoofden, voornalige staatshoofden. Uh, wat daar vooral gaat gebeuren is uh, dat er 21 saluutschoten worden afgevuurd om hem te eren. En ook het volkslied uh, zal klinken. Uh, en uh, ja, eigenlijk die, die wordt, is die ceremonie is naar verwachting veel korter. Uh, maar dat gaan we hopelijk zo zien. Ja, wat kun jij daar zien? Want jij zit op een afstandje. Ja, klopt. Ja. Ik, ik zie inderdaad die stoet uh, richting het graf gaan. Uh, je moet je voorstellen dus de ceremonie was in een hele grote witte tent. Eigenlijk een soort hangaar, leek het wel. En nu gaan ze dus over een uh, zanderige weg uh, richting uh, het familiegraf. En daar hebben ze een soort amfitheater, een tribune opgebouwd. En daar mogen dan inderdaad wat 450 man nog bij zijn... Uh, ja, om Mandela nu echt een rust te leggen. Ja, want hoe lang gaat dat nog duren, dat tweede deel van die begrafenis? Ja, dat is onduidelijk. Maar voor zover we weten is dat programma vrij kort. Uh, zoals ik zei, ja, een militaire eer. De vlag zal waarschijnlijk een gevouwen worden die op zijn kist heeft gelegen tot, uh, tot nu toe. Dan die salutschoten. en dan is het eigenlijk uh, vrij snel ten einde. Er wordt nog wel ook verwacht uh, dat een traditionele leider ook, uh, ook het woord gaat nemen. Uh, die moet hem eigenlijk uh, het laatste afscheid te nemen en zeggen, uh, hier komt Mandela aan. Die moeten ervoor zorgen dat de weg naar Vietnamwaarts wordt vrijgemaakt voor Mandela. Dankjewel, Ellis van Gelder in Zuid-Afrika. Het is ook de laatste stand van zaken van de uitvaart van de overleden ouds-president. Dan bent u nu weer terug bij OVT. Intussen kijken we naar die beelden. Het is fascinerend en je zou je afvragen haast of het een bewuste strijd is tussen traditionele godsdienst en... Uh de oude tradities, want het was vooral de bischop volgens mij die geen einde maakte aan zijn toespraak. Ja, er werd gezegd dat de bischop het kort moest houden en volgens mij is dat iets wat per definitie onmogelijk is, een bischop die het kort houdt. En, en verder waar je natuurlijk als je dit hoort over die voorouders en, en, en de geesten gunstig stemmen was het natuurlijk een mooi moment geweest als we Vic Meijer nog even aan de lijn hadden gehad om te kijken in hoeverre dit nog lijkt op uitvaarten en begrafenissen op de oudheid waar het ook altijd ging om voorouders gunstig te stemmen. Maar goed, dat allemaal te zijn. Um, ik vertel u dat wij zo dadelijk tegen half twaalf... misschien nog terugkomen met Radio 1-journaal... maar dat we sowieso gaan luisteren naar de documentaire... die Tjoeke Veninga maakte... over de bekendste historicus van Suriname, André Loor. En dat u vorige week daar deel 1 van heeft kunnen horen... dat we nu deel 2 uitzenden... maar dat afgelopen dinsdag geheel onverwacht André Loor is overleden. Dus het is een bijzonder portret wat u zo dadelijk gaat horen. Maar we gaan eerst praten met Nele Bijens. Afgelopen week werd het eerste handboek vrouwspecifieke geneeskunde gelanceerd omdat er binnen de geneeskunde nog altijd te weinig aandacht is voor geneeskunde speciaal gericht op vrouwen. Dat leek nou ons een uitstekende gelegenheid om de uit te nodigen de Auteur van het boek over een vroegere voorvechter van de vrouwengeneeskunde... in de vorm van Hector Treup, een arts... die het jonge specialisme van gynaecologie rond 1900 op de kaart zette. Hartelijk welkom, uh. historica Nele Bijens. Je Goeie schreef jongen. het boek over deze man met de titel... Immer bereid en nooit verlegen. Nou zullen heel weinig mensen bij Hector Treup meteen denken... Oeh, ja... Wie is hij precies? Um, nou de naam Treup. De meeste mensen die, bij wie die naam toch enigszins een belletje doet rinkelen. denken dan meestal aan Wim Treup. Dat is de jongere broer van Hector Treup. Wim Treup was um, een bekend nationaal politicus. voor man van de uh, sociaal-liberalen. Um, uh, sociaal uh, in de decennia rondom 1900. Hector Treup is uh, een oudere broer van hem. En um, is iemand die in die decennia rond 1900 um, een heel voorname plaats inneemt binnen um, de artsengemeenschap in Nederland. En um, het is ook een periode waarin alle medische specialismes zich nog volop aan het ontwikkelen zijn en eigenlijk ook van elkaar beginnen afsplitsen. En nou ja, dan is hij eigenlijk de persoon die binnen Nederland uh, het specialisme van uh, gynaecologie op de kaart zet. Ja, ja en Wim Treub, overigens, want je noemt al een bekend politicus destijds. En daar moet je echt niet uh, klein over denken. Die was destijds in zekere zin net zo bekend als Wilnus nu. En is zelfs de oprichter van een van de eerste populistische partijtjes in Nederland geweest. En dat bleef een partijtje, want dat werd met één zetel kan in de, in, de, in de Tweede Kamer. En daar bleef het bij. Maar waar, waar ik ook geïnteresseerd in ben, je boek heeft als ondertitel, want die ondertitel is ook erg spannend. Vrouwenarts in een mannenmaatschappij. Hector Truip, vrouwenarts in een mannenmaatschappij. Leg eens uit, vrouwenarts in een mannenmaatschappij. Nou, vrouwenarts was gewoon was zijn specialisme. Dat was waar hij dagelijks mee bezig was. Um, maar tegelijkertijd, het feit alleen al dat hij zich zo vaak... Nou ja, gewoon als professioneel met vrouwen bezig hield. Uh, maar hij breidde dat ook uit uh, naar, naar een veel bredere maatschappelijk... Domein. Um, en in die zin is het ook iemand die zich, die zich heel erg aangemoeid heeft met uh, de vrouwenbeweging van zijn tijd. Dus hij was, in enerzijds, is het een, een heel erg. Hij is hij zelf echt een, een exponent van. Um, nou ja, een, een maatschappij waarin mannen het voor het zeggen hebben... en ook professioneel binnen de kliniek... Um, nou ja, had hij heel, heel stevig alle touwtjes in handen. Um, ook, ook best een, een behoorlijk autoritair. Iemand in de zin van, van iemand die heel erg belang hecht aan hiërarchie um, en gezag. Uh, maar goed, tegelijkertijd dus iemand die zich wel um, nou ja, dagdagelijks... zowel professioneel, maar ook op, een, op een, een meer uitgebreid niveau, heel erg bezig hield met vrouwenzaken. Was gynaecologie, zoals we dat nu kennen, de, de, de specialisatie en waar die zich mee bezighoudt... was dat überhaupt een onderdeel van de geneeskunde daarvoor of was dat echt iets van voetvrouwen? Um, nou het, de specialisatie van gynaecologie komt eigenlijk voort uit de specialisatie van de chirurgie. Dus je had al, al eeuwenouden het beroep van um, verloskundige, maar ook daar heb je nou ja, de verschillende categorieën. Je hebt de, de vrouwelijke vroedvrouwen, maar je hebt daarnaast ook de mannelijke vroedmeesters. Um, en ook gewoon aan de universiteiten de opgeleide uh, doctores en, en daarin de specialisatie van um, de obstetrie of de verloskunde. Dus je had daar, de verloskunde was een terrein dat dat op, op heel veel verschillende niveaus door heel veel verschillende mensen... Um, werd beoefend. En daarbij komt dan op een gegeven moment... Nou ja, in, in, de periode, in de tweede helft van de 19e eeuw... de gynaecologie. En, en dat, dat klinkt zich vast aan het, aan het specialisme van de obstetrie. Maar dat, die ontwikkeling komt vanuit de chirurgie. Omdat men dan nou ja, de, de, um, men kan gaan verdoven, men kan gaan ontsmetten. Dus al die resultaten op, op, op operatiegebied nemen ontzettend toe. En dat neemt ook, doet ook de mogelijkheden... Toenemen, um, op gynaecologisch gebied en, en uh, het opereren um, van nou ja, baarmoeder, van eierstokken... al dat soort zaken, dat is dus echt een beetje wat opkomt. Um, niet zozeer vanuit de verloskunde, daar, daar haakt het wel aan vast... maar het komt eigenlijk vooral vanuit die chirurgie. En is dat ook wat hij in eerste instantie echt wil worden, chirurg... of wil hij per se vrouwenarts worden? Uh, nee, het is zeker een beetje toeval dat hij uiteindelijk bij... Uh, nou ja, vrouwengeneeskunde terechtkomt. Hij begint um, in Leiden, want hij studeert in Leiden en uh, wordt daar vervolgens ook assistent. En hij wordt assistent uh, op de afdeling chirurgie. Dus hij specialiseert zich als chirurg, weliswaar eigenlijk van vaan als chirurg um, op de vrouwenafdeling. Maar goed, dat, dat was helemaal nog niet zo strikt gescheiden in die tijd. Um, en als je ziet dat hij ook gewoon, nou ja, in, in de loop van dat assistentschap heel andere... Um, hoogleraarsposten aangeboden krijgt... onder andere op het gebied van oogheelkunde... dan zie je ook gewoon hoe, nog, hoe... hoe al die specialisaties nog ontzettend in de kinderschoenen staan. Die, die afsplitsing die gebeurt pas veel later. En het is dan op een gegeven moment... Um, nou ja, komt de, de hoogleraarspost op gebied van... Um, verloskunde eigenlijk, komt vrij. En dan besluit men er een, een hoogleraarspost... verloskunde en gynaecologie van te maken. En daar is hij dan de ja, meest ja. prominente kandidaat. En als, als hij eenmaal de man is, is hij dan... Hoe gedraagt hij zich? Hij schijn, Heeft hij revolutionaire standpunten over zaken als abortus bijvoorbeeld? hoe gaat hij daar om? Nou ja zeker. Dus het is, nou, als, als arts is hij gewoon heel professioneel bezig. Maar hij heeft duidelijk de, de opinie en het, het, het, het, nou, het uitgangspunt... dat een arts eh, ook meer, meer, verantwoordelijk heeft, eh, meer verantwoordelijkheden heeft... dan alleen ten aanzien van, eigen, van zijn eigen patiënten. De arts heeft ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij als geheel. En daar zie je dat hij een heel aantal discussies op gang gaat brengen... Die... Um, nou ja, het belang van zijn eigen patiënten overstijgen en, en gaat hij allerlei nou ja, medisch gerelateerde zaken in, in de publieke opinie naar voren brengen, zoals abortus is, is nou eigenlijk het, het voornaamste of het, het meest opzienbarende. En, en, en wat vindt hij daar dan van, hoe, hoe zit het dan met wat, de wat het maatschappelijk belang is en het belang van zijn patiënt, in met betrekking tot abortus? Nou, abortus um, is, is eigenlijk, de situatie is eigenlijk heel simpel abortus is, is in, in, nou, ten alle tijden verboden, op welke manier dan ook er is wel een soort gedoogbeleid in de zin van van dat artsen die patiënten hebben... Die, waar, waar echt gewoon het, het, het leven van de vrouw op het spel staat... daar is dan wel een, een abortus. In zekere zin wordt dat gedoogd... Um zolang een arts optreedt volgens ja, de regels van de kunst, als het ware. Maar uh, juridisch gezien is het gewoon hoe dan ook verboden. En, en dat is een situatie waar hij zich heel erg tegen verzet. Um, en in zekere zin pleit hij dus eigenlijk voor een, een, ja, een legalisering van abortus. Um, maar heel duidelijk onder het mom dat het een, een medische beslissing moet zijn van de arts. Hij spreekt zich ook uit over voorboedsmiddelen. Ja, klopt. Daarmee krijgt hij ook heel veel aandacht, begrijp ik, ja, in de media. Ja, als klopt. Je... Dus het, Hij is nou ja, een, een heel groot voorstander van het gebruik van... Uh, ...van voorbehoedsmiddelen... Um, ...al is het al maar... Uh, ja, ...als, als uh, ter, ter voorkoming van uh, een, een hoop maatschappelijk leed. Uh, maar goed, dat is dat, dat is de manier waarop hij dat soort zaken... ...allemaal in de publieke opinie naar voren brengt... Um, ...gebeurt op een vaak nogal, nogal bruske manier... ...een best humoristische manier... ...maar het is, het is een man die geen blad voor de mond neemt... ...en zeker met dat soort onderwerpen... Um, nou ja, dat, dat lokt ook veel tegenreactie uit Maar wordt er wel naar hem geluisterd ook? Wordt hij serieus genomen? Ja, Jawel, wordt zeker serieus genomen. En, en in die zin is het ook belangrijk om zeker bij een man als Streup um, te beseffen... dat dit soort uitspraken en, en het, het, echt het op gang brengen van maatschappelijke discussies over dergelijke onderwerpen... daar begint hij eigenlijk ook pas mee als hij zijn, zijn, zijn positie als arts in zekere zin ook wel gevestigd is. En hij spreekt ook als arts. Hij spreekt echt als de deskundige en hij legt daar ook de nadruk op. Hij, hij komt ook gewoon met een hele hoop medische argumenten. Dus hij, hij spreekt echt als de deskundige die weet waar hij het over heeft. En nou, dat in tegenstelling tot, tot tegenstanders als de kerk bijvoorbeeld... die in zijn hoge nou ja, wel, wel morele opvattingen hebben... maar in wezen niet weten waar ze het over hebben. Maar hij is niet tegelijkertijd een voorvechter van vrouwenemancipatie? Nou, dat hangt er vanaf op, uh, op welk punt dat je het bekijkt. Als er één iemand pleidooien gehouden heeft... Um, om vrouwen te gaan laten studeren aan het eind van de 19e well. eeuw... dan is het zeker Hector Treupel geweest. Dus, maar hij het... leeft op gespannen voet met de vrouwenbeweging... begrijp ik uit jouw boek. Dat ja, zijn, dat klopt. Dat zijn geen vrienden van elkaar. Um, uh. Nou, de meeste niet. Um, het... het um, is zeker iemand die een hele hoop van de idealen van de vrouwenbeweging, um, waar hij, daar staat hij ook achter. En op zijn manier gaat hij ook een hele hoop van die idealen um, nou, proberen te bevorderen. Tegelijkertijd ergert hij zich aan wat dat dan hij dan noemt het, het gezeur en geschetter van de vrouwenbeweging. Het gezeur en geschetter van eigenlijk een groep vrouwen die, en dat zijn dan zijn woorden, um, hun goede intenties verwarren met de gedachte om overal verstand van te hebben. Een boeiend boek over een gynekoloog uit de periode rond 1900. Hoe hoorde de auteur Nele Bijens? Het boek heet Immer Bereid en Nooit Verlegen. Hartelijk dank voor je komst. Het is tijd om weer over te schakelen naar... René van Brakel van het Radio 1-journaal... die ons gaat vertellen hoe het zit met de uitvaartdienst van Mandela. Ja, en daarmee kijkt mee uh, buitenland, uh, redacteur van de NOS Esther Bootsma. We volgen die uh, stoet uh, van de uitvaartplechtigheid... Uh, in de uh, grote witte tent nu naar de begraafplaats zelf. Uh, Esther, ze zijn uh, onderweg, maar snel gaat het niet, hè? Nee, het is, de, de dienst is er lang uitgelopen en uh, het is een aantal honderd meter lopen van de tent naar de begraafplaats. Uh, we zien nu dat uh, de uh, kist Mandela op een militaire wagen achter militaire parade onderweg is daar naartoe. Daarachter gaan alle 450 gasten die bij de besloten begrafenis mogen zijn, die lopen te voet uh, daarachter. Uh, zoals uh, Oprah Winfrey, uh, uh, aartsbischop Tutu die eerst niet zou komen. Er was gedoe over, maar die is er wel. Richard Branson, Jesse Jackson, Morgan Zvangerij zag allemaal mensen lopen. Dus ja, dat duurt nog even. Ja, en die begrafenis begint dus uh, zometeen uh, uitgesteld, weliswaar... Uh, in een besloten kring met een bijzondere rol voor de oudste kleinzoon van Mandela. Wat is die rol? Nou, die zie je voortdurend bij Mandela de hele week al. Uh, dat is Mantla en uh, volgens de traditie moet hij aan de overledene alles vertellen wat er gebeurt. Uh, zodat de overledene niet in verwarring raakt. Want uh, ja, dan uh, zal eigenlijk uh, zijn ziel worden verstoord. En kan de ziel niet worden verenigd met de stoffelijke resten. En dan uh, heb je problemen. Dus dat is echt een van de tradities die wel uh, heel strak wordt aangehouden. Je zag hem net dus ook achter de kist weglopen en vertellen wat er gebeurt. Ja, strakker nog dan dat tijdschema dat hier om 12 uur plaatselijke tijd begraven had moeten zijn. Ja, dat had zo moeten zijn eigenlijk als de zon dus het hoogste schaduw het, het kortst. Maar dat is niet gehaald, maar dat is ook wel weer niet zo erg. Want in de traditie heb je ook altijd weer andere rituelen om dat dan weer ongedaan te maken. Dus, het gaat ja. daar wel zo meteen gebeuren op de begraafplaats. In Kunu dus de begrafenis van Nelson Mandela, de laatste rustplaats, vindt hij daar. Ja, hoe het daar verder gaat, dat uh, hoort u zeker nog uh, de komende tijd van het Radio 1 journaal van René van Brakel. Wij vervolgen OVT met het spoor terug. Vorige week heeft u uitgebreid kennis kunnen maken met de bekendste historicus van Suriname, André Loor. Deze week het tweede deel van het tweede dat we in Suriname met en over hem maakten. Tjoeke Veniga was nog maar twee weken geleden bij hem. En nu werd ze opgeschrikt door het bericht van zijn plotselinge dood. Afgelopen dinsdag op 10 december stierf André Loor... op 82-jarige leeftijd in het diakonessenziekenhuis. We staan stil bij zijn dood met de vrouw... die we vorige week in de documentaire hoorden. Zij stond het recent uitgekomen geschiedenisboek van André Loor... te lezen in een boekhandel en zei dat ze voor de aanschaf ervan... wel een McDonald's-bezoekje of kledingaanschaf wilde overslaan. Inmiddels weten we dat zij Annemarie Sanchez heet... Hoofd Public Relations van het Staatsziekenfonds... en een bekende presentatrice van Radio Apinti. Goedemorgen Annemarie. Uh, Sanchez, wat, wat is uw reactie op het overlijden van André Lor? Want dat is een, voor u een schok ook, uiteraard. Klopt, omdat we een afspraak hadden. Ik heb namelijk uh, de seniersessie gemist. Ik wist er niet van. Uh, het was uh, vorige week zondag of ja, twee weken terug. En uh, ik zag die foto in de krant en ik belde hem en we babbelden en ik vroeg van, wilt u het nog van me signeren? Want uh, ik vind het zo'n prachtig boek. En uh, hij zei me nog van, heeft het gehaald? Want ik voel me niet zo lekker vandaag, maar we kunnen een afspraak maken. Als je me uh, de volgende week op hetzelfde tijdstip uh, belt, dan uh, gaan we dat uh, in orde maken. En precies die week daarop is hij overleden. Ja. Yeah. Want even voor de duidelijkheid, het gaat om het boek... wat André Loor pas heeft gepubliceerd over de geschiedenis van Suriname... wat bij jullie een hit is en wat jij net had aangeschaft. Ja, ja, André Loor vertelt. Ja, dat is voor u persoonlijk natuurlijk een, een schok... maar hoe is er in Suriname op zijn dood gereageerd? Over het algemeen ook dezelfde reacties. Omdat het een man was die je opwandelende encyclopedie zou kunnen noemen... Ik was er niet. Ik, ik zat in het buitenland in september toen het boek werd uitgegeven. Maar ik heb begrepen dat het binnen no time uitverkocht was. Dus toen ik er vaak stapte, ging ik eigenlijk voor een ander boek. Uh, bij de wereld, ook uh, van het verleden. En ik zag uh, dat de tweede druk uit was. En ik dacht nee, ik, uh, ik ga hem dan gelijk uh, aanschaffen. Eerst dit en dan het andere. En uh, Het andere vind ik ook wel uh, prachtig. Nostalgisch, iets van uh, de lagere school. En um, ik denk dat meerdere mensen heel blij waren met de tweede druk. En de versie is uh, um, toen geweest, maar dat had ik gemist. En iedereen, gisteren bijvoorbeeld in mijn programma reageerde iemand, een, een gepensioneerd leerkracht die op de Surinaamse kweekschool heeft gezeten met... Uh, een, een anekdote over hem. En dat was heel mooi. Hij kwam boeiend vertellen en ze had het erover dat hij in de klas uh, vertelde over Rorak. En toen hij wegging, zei hij van Carla ik ga naar de EHBO. En ze keek vreemd op. Ze zei ja, want uh, je hing zo aan mijn lippen en ik moet, uh, ik moet dan behandeld worden. Je dus, kunt je voorstellen, hilariteit natuurlijk, maar het was ook iemand met humor. En uh, we hebben heel veel van hem geleerd. En uh, geschiedenis is niet een vak waarvan kinderen houden. En hij heeft gemaakt dat heel veel mensen de waarde van geschiedenis zijn gaan beseffen. En dat, en dat is... is toch wel bijzonder. Absoluut. Heel hartelijk dank dat u even met ons wilde stilstaan met, bij de dood van André Loor, de bekendste historicus van Suriname. En nu hoorde Annemarie Sanchez. We gaan nu luisteren naar het tweede deel van het programma... terug naar de veranda in Uitvlucht in Parimaibo... naar André Loor en Djoeke Veninga. U heeft zou je kunnen zeggen dat de helft van uw leven in de koloniale tijd geleefd... en de helft van uw leven in een onafhankelijk land? Ja. En nou kan ik niet zeggen dat ik... Uh, uh, de ene helft minder mooi dan die andere helft gevonden heb. Uh, ik heb me altijd heel erg gelukkig gevoeld in dit land. En Soms, vooral in mijn jeugd, weet ik, uh, in de jaren dertig... Toen was het een arme beweging, een armoedige beweging in Suriname. Men noemde in Suriname toen ook... Men sprak van de Guayabateng, waarbij je op een houtje moest bijten. He? He, letterlijk. Guayabateng. Ja. En toen kreeg je ook mensen hier als Doedel en de Kom... die ijverden voor oprichten van arbeidersorganisaties... die dan zouden moeten opkomen voor het lot van de arbeiders... Maar uh, toen de oorlog uitbrak, toen kregen we Amerikanen hier. En die Amerikanen brachten geld hier. De van ons nam toe. Van bauxiet maakte men aluminium. Van aluminium maakte men vliegtuigen. En men zegt dat twee derde van alle vliegtuigen... die in Amerika in de oorlogjaren gebruikt zijn... gemaakt zijn van Surinaams aluminium. Tenminste, aluminium verkregen uit Surinaams bauxiet. En zo komen we meteen terecht in een belangrijke periode, de jaren 40. Loor woont als jongen op de boerderij in Uitvlucht, net buiten Paramaribo... niet ver van het vliegveldje, Zorg en Hoop. Daar waar de Amerikanen hun blimps, een soort slappe zeppelins, laten opstijgen... voor de verkenningstochten langs de kust. Er kunnen Duitse duikboten ontdekt worden... die het op de bauxitschepen hebben voorzien. En dan renden wij altijd naar Zorg en Hoop. En dan hielpen wij met die touwen die blimp omlaag trekken... Maar die blimp landen, niet op eigen gezag zoals vliegtuigen... die moest je omlaag trekken. Dus hij kon laag vliegen en het trokken we omlaag. Dus dan vonden we het leuk. Dus kwamen. als hij kwam, we hoorden hem... dan renden we naar Zorg en Hoop... dan gingen we helpen om die blimp omlaag te trekken. En die mensen die hier laag, laag overvlogen... die gewoon wuiven voor ze, ze zien. En dan gooien ze wel eens een pakje, lekkers voor ons. En ik vond het leuk natuurlijk en een de plekken op te halen. Ook voor de oorlogsvoering tegen de Duitsers in Noord-Afrika was Suriname van belang. De Amerikanen gebruikten het internationale vliegveld Zanderij... als een van de noodzakelijke tussenstops... waar de vliegtuigen konden tanken voor de lange oversteek. Zanderij was voor de Amerikaanse oorlogsvoering heel erg belangrijk. En daarom hebben zij, kost wat het kost, Zanderij uitgebreid, gemoderniseerd. En de weg naar Zanderij, van onverwacht naar Zanderij, hebben zij toen aangelegd. Dus arbeiders hadden ze nodig. Betaal, kom werken, ik betaal wat je wil. En de arbeiders verdienden toen op de plantages 1,50 per dag. Maar uh, de Amerikanen betaalden 5 gulden, 6 gulden per dag. Dus iedereen wilde bij de Amerikanen werken. En zo kwam ook een jongen hier in Parabaribo solliciteren bij de Amerikanen. En de Amerikaan vraagt hem... What's your nationality? Waarom je ons zegt... Nationaal? Voor meneer. Ik zal het maar vertalen in het Nederlands. Ik speel niet voor het nationaal elftal. Ik speel voor Transvaal. Het is een What's your age? Minder smog je age. Age was een merk van een goedkope sigaret. Je kocht zes sigaretten voor vijf cent. Minnesmokken is, mismokken ze zo, Dus die, die moppen kreeg je dan uit de tijd van de Amerikanen. En die Amerikanen hebben veel geld in omloop gebracht. Geen hebben de Amerikanen Portoriteense soldaten hier gestuurd. om te helpen de wacht te houden. En toen zijn er ook Spaanse liedjes in omloop gekomen in de oorlogsjaren. Spaanse muziek. Ah, heeft ingang gemaakt. Toen hebben we hier de merengue, de guaracha en al, al dat soort dingen. We begonnen als een echt een arm land en we kwamen als rijk land uit de oorlog. We hebben de oorlog meegemaakt hier, in positieve zin. Ja, het is gek als ik het zo zeg, in positieve zin, omdat Suriname in die oorlog jaren rijk geworden is. Vroeger kregen we altijd van Nederland subsidie. Wij hadden een begroting, een jaarbegroting en dan moeten we niet lachen daarom. Onze jaarlijkse begroting van Suriname was 5 miljoen. Voor het hele land, 5 miljoen. En dan moest Nederland daarvan 2 of 3 miljoen geven. En die 2 of 3 miljoen die over waren, die konden wij zelf opbrengen. In de vorm van belasting die we betalen bijvoorbeeld. Maar in de oorlogsjaren, in 1942... was het voor het eerst dat Nederland... geen subsidie meer hoefde te geven aan Suriname. Toen hadden wij ineens zoveel inkomsten. We hadden dat geld van Nederland niet nodig. Ik trouwens, Nederland had toen geen geld. Want Nederland zuchtte toen onder die Duitse hiel. En wanneer wij dat kunnen... wij hebben genoeg geld. Dat zeggen we... We hebben dat geld van Nederland niet meer nodig. Dus we kunnen eigenlijk onafhankelijk worden. En dit heeft een belangrijke stoot te geven... Um, om Suriname tot een onafhankelijk land te maken. Um, we wilden zijn, zoals een van de parlementariërs hier toen heeft uitgedrukt... we willen zijn baas in eigen huis. En merkwaardig dat in 1942 op 7 december... koningin Wilhelmina in haar toespraak vanuit Londen... dezelfde woorden gebruikt heeft... Wij willen de koloniën na de oorlog laten zijn, baas in eigen huis. Een week tevoren had de Surinamer het hier al gezegd. En wij, toen is de roep om onafhankelijkheid begonnen. In 1942. En uiteindelijk, geleidelijk aan, werd het uh, beter. Kregen we steeds meer te zeggen. En in 1975 toen werd Suriname volledig onafhankelijk. Oh, oh, oh. nieuwe rijkdom van de jaren 40 was ook belangrijk voor het terrein dat hij zo goed kent en waar zijn hart ligt, het onderwijs. Voor de oorlog werd daar niet veel geld aan uitgegeven. Ik weet dat de onderwijzers heel slecht betaald werden hier. En uh, ik weet, mijn vader was ook bij het onderwijs. En uh, elke bezuiniging trof het eerst onderwijs. En in Suriname, kunnen we zeggen, is de echte opbloei van het onderwijs Gekomen, eh, ...toen we in de oorlogsjaren financieel op eigen benen leerden en konden staan. Maar ook na de oorlog bleven de mogelijkheden beperkt. Wie zoals hij historicus wilde worden, moest op eigen kosten studeren... In het buitenland. Ik ben in Nederland opgeleid. Er was namelijk in Suriname geen opleiding voor geschiedenis. Dus na mijn mudo diploma kon ik niet verder studeren voor geschiedenis. Dus uh, toen ben ik, uh, heb ik een paar jaar gewerkt bij het onderwijs. En toen dacht ik van, nou ga ik toch even naar Nederland. Dan ga ik proberen daar mijn studie in de geschiedenis verder uh, af te ronden, te voltooien. En men is op de universiteit nu hier. We hebben nog een universiteit. Daar is men nu pas begonnen ook met een opleiding geschiedenis. Maar ze hebben nog niet voldoende bevoegde docenten. Dus de opleiding is voorlopig beperkt tot bachelor. Dat is dan heel belangrijk. En als alles goed gaat, dan kunnen ze daarna um, ook hun doctoraal examen hier doen. En dat hoop ik voor ze. En dat vind ik heel erg belangrijk. Want dan krijg je hier ook gericht, onderwijs gericht op de eigen ontwikkeling. Want wat ik gehad heb, dat is geschiedenis, vooral Europese geschiedenis... Van, met, door een Europese bril, bril bekeken. Maar die Europese boeken waren wel heel erg belangrijk. Ik kan me niet voorstellen dat ik geschiedenis zou hebben kunnen doen... zonder boek, bijvoorbeeld de boeken van Huizinga. Dus ik zeg, geschiedenis is niet erg gebonden aan een land. Niet erg gebonden aan één werelddeel. Als je echt geschiedenis wilt doen, goed wilt studeren en je zelf goed wilt bekwamen daarin, dan moet je je oriënteren in de geschiedenis van de hele wereld. <middels> Ik zit in een taxi op weg naar de universiteit... om te horen hoe de Surinamisering van het geschiedenisonderwijs vorm krijgt. We rijden over de voormalige Wanika-straat, nu de Johan Adolf Pengelstraat. Want veel straten hebben nieuwe namen gekregen. Natuurlijk ook een teken van die Surinamisering. Jopie Pengel, beroemd politicus in de jaren zestig... heeft al een standbeeld op het onafhankelijkheidsplein en een vliegveld. En ook een imitator die hem feilloos nadoet. Zoals ik hoorde op een culturele avond... waar deze artiest spontaan de microfoon greep. Ik vraag u om van uw land te houden. Ik vraag u niet om van mij te houden. Ik hou wel van u. Ik vraag u ook niet om te doen wat ik zeg. Maar wat ik je vraag. kijk naar de formatie. en kijk en stel jezelf de vraag. Het verkeer in Paramaribo is druk met veel opstoppingen. Iedereen doet hier alles met de auto. De stad is uitgestrekt, het openbaar vervoer is onderontwikkeld. En er wordt links gereden. Ik heb me altijd afgevraagd. waarom de Nederlandse kolonisatoren niet hun eigen rechtse verkeer meenamen. Ik weet het nu. Het staat in André Loors geschiedenisboek. Een krantenartikel uit 1910 over een man... die uit buurland Guyana met zijn auto naar Suriname kwam. Dat Als kermisattractie reed hij mensen rond. Als je 2,50 betaalde, dan kon je een half uur met hem toeren. En als je meer wilde toeren, dan betaalde je vijf gulden. En die man, omdat hij uit Guyana kwam... dat was een Engelse kolonie, waar ze linksverkeer hadden... naar analogie van Engeland. Engeland rijdt links... Guyana reed links. Dus die man reed hier links. Dus toen Suriname zelf foto's begon te importeren, de Surinamers zelf foto's gingen rijden. Naar analogie van Guyana hebben ze toen ook links gereden. Aan de rand van de stad ligt de campus van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De universiteit is opgericht in de jaren 60 en werd in 1983 vernoemd naar de vrijheidsstrijder. De universiteit gaf André Loor een eredoctoraat in de geschiedenis. Er zijn drie collega-historici aan de universiteit verbonden. Jerry Egger is een van die drie enthousiast bezig met het ontwikkelen en stimuleren... van de eigen visie op de eigen geschiedenis... losgemaakt van de koloniale blik. Hij geeft een voorbeeld waar dat over kan gaan. Lijfstraffen. Ja? Je kan heel neutraal schrijven. Het is gebruikelijk geweest in de periode van de slavernij... om leefstraffen te geven. Maar je zou dus vanuit het Surinaamse perspectief... kunnen schrijven over wat is het effect van die straffen... op een maatschappij. Ja? Want op een gegeven moment worden die uh, tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen vrije mensen. En wat is het effect als je je hele leven lang geconfronteerd bent geweest met geweld? Hoewel dat natuurlijk in de academische wereld steeds vaker voorkomt, dat wordt dan niet meer typisch Surinaams. Ik bedoel, uh, heel wat voormalige uh, slavenmaatschappijen proberen dus na te gaan van wat is het effect in de hedendaagse maatschappij. Is het lijfstraffen op scholen, is dat een effect of uh, moet je een beetje voorzichtig zijn om allerlei conclusies te trekken over de periode van de slavernij. Tot voor kort was de geschiedenisopleiding in Suriname... beperkt tot de hbo-studie die leraren opleidt. Dit jaar is er voor de allereerste keer... de bachelorstudie geschiedenis gestart. Tien studenten zijn in oktober begonnen. Goed gemotiveerd. Ik doe geschiedenis om eigenlijk mijn bijdrage te leveren aan mijn land. Eigenlijk op die manier. Maar ook om te onderzoeken datgene waarover men niet praat. Bijvoorbeeld... Uh de positie van de vrouw... de manier waarop de vrouw zich heeft uh, ontwikkeld... in de Surinaamse samenleving. Ja. Um, geschiedenis is niet alleen... Um, de dingen die we nu krijgen hier. Dus dat je moet weten over Columbus... dat je moet weten over um, de slavernij... dat je moet weten over afschaffing en immigratie en dergelijke... maar geschiedenis ook, is, ook het, is ook het verhaal van mijn oma... van waar zij komt... Um, ja, hoe zij bijvoorbeeld um, vooruit is gaan het leven. En ik wil daarbij ook mijn uh, bijdrage leveren. Vooral omdat um, bijvoorbeeld op de middelbare scholen... ik heb het ervaren als een saai vak. Of tenminste mijn medestudenten, dat hoorde je vaak. Het was een heel onbelangrijke vak. Ja, dat was wel zo. En ook een beetje moeilijk, vonden ze. Moeilijk geschreven. En dat wilde ik ook... Dat dat was ook mijn motivatie om geschiedenis te studeren. Eetje, een beetje volkstaal, alles vertellen. Op de middelbare school zie je van... maar elf kinderen in mijn jaar hadden geschiedenis gekozen als keuzevak. En dan denk je van wauw, van zo'n grote groep, maar elf studenten. Ja, want toen ik geschiedenis koos, dan hoorde ik vaak van geschiedenis... waarom ga je dat doen? Doe liever economie, want ik had ook economie in mijn pakket. Of ja. doe iets waarmee je veel geld kan verdienen. Ja. En ik vond van nee, ik wil toch voor geschiedenis kiezen. Want het is beter dat je iets doet waarvan je houdt... dan dat je iets zou studeren waar je geld kan maken... maar niet ervan houdt. Ik doe geschiedenis hier omdat ik, ik hou gewoon van het verleden. Van alles, alles wat er is gebeurd. Maar ik weet niet wat het is, maar ik wil gewoon meer weten. Ik wil geschiedenis doen om meer over Suriname te weten... om dan echt een voorbeeldfiguur in de politiek te zijn. Bepaalde dingen moeten echt veranderd worden, vind ik... En ik zou ze graag willen veranderen. Bijvoorbeeld, die dure auto's die de ministers rijden, hoeven eigenlijk niet. Ze kunnen bijvoorbeeld een goedkopere auto rijden, waardoor, ze, waardoor wij bezuinigen. Ik wilde altijd mee bijdragen leveren aan het creëren van Suriname, het vormen van Suriname. Dus het is een belangrijk onderdeel daarvan. Om als een nazi te te werken, moet je eerst een gemeenschappelijke geschiedenis hebben waar, waarbij iedereen dat ondersteunt. Ja. En de geschiedenisboeken wat wij nu kennen is nooit echt door de Surinamer zelf geschreven. Dus het is tijd dat we vanuit Surinamer, het Surinamer gezichtspunt dat beginnen te doen. Het geschiedenis wat ik dan niet heb gehad, zie je dat sommige figuren in het geschiedenis van Suriname niet gaat worden gebeeld. Zoals, laten we zeggen, bepaalde slaven die dan misschien zijn in opstand zijn gekomen tegen bepaalde plantatie eigenaar, in de tijd zijn dat negatief uitgebetald bezig in Suriname als helden zijn eigenlijk. Um, ik ben geschiedenis gaan studeren omdat ik echt veel wilde weten over het Surinaams verleden. En ik deed dit ook omdat het eigenlijk een kans biedt om te schrijven. Ik wil altijd schrijver, schrijver worden, dus dan zag ik dit als een kans, heb ik het gegrepen Ten ik hier. En hoe bevalt het? Want ho hoe lang zijn jullie eigenlijk al bezig? Um, het is onze eerste jaar, sinds oktober bezig. En tot nu toe is het goed. Het gaan goed maar alleen nu wordt het soms echt, echt druk. Ja? Ja, echt veel huiswerk. En onze sociale leven raakt een beetje achter, maar het is nog de mannetje nu. Een van de andere historici is Maurits Hassankan, die al zijn hele leven bezig is met de ontwikkeling van het geschiedenisonderwijs. Hij is natuurlijk blij dat er eindelijk een bachelorstudie is. In mijn ogen had dat al in 1975 moeten. Omdat je volgens mij als onafhankelijk land. toch wel. de behoefte hebt om wetenschappelijk onderzoek over je verleden. in elk geval vanuit je eigen land op te zetten. Oké, okay, een beetje laat. Maar nu zijn er dan studenten in opleiding. die het nieuwe kader kunnen worden, die in de toekomst nieuwe geschiedenisboeken kunnen ontwikkelen... waar zo'n grote behoefte aan is. Dat is niet altijd een eenvoudig proces. Daar heeft hij zelf ervaring mee. Dat aanpassen dat kost tijd, moeite en geld. En daarnaast heb je ook nog de recente geschiedenis... is vaak discutabel. Mensen zijn deel van de ontwikkeling... Als je daarover gaat schrijven, dan ga je als auteur de neiging hebben om je eigen visie te geven. En zeer gevoelig over de decembermoorden. Ik noem dat omdat, uh, uh, over juist dit onderwerp een, een, een schoolboek, althans een deel van een schoolboek dat al, al ontwikkeld was. En twee jaar geleden uh, geïmplementeerd moest worden dat het toen uh, niet is doorgegaan. Het ging om een illustratie. Er was een muur te zien waarop een leus was gekalkt. Bouterse moordenaar. Maar Bouterse was inmiddels weer aan de macht... en de zijnen vonden het een ongepaste leus voor in een schoolboek. Maar Hassinkan benadrukt dat hij het ook van de andere kant meemaakte. In 1988 waren de oude democratische partijen net weer aan de macht... toen een geschiedenisboekje voor de lagere school uitkwam. Daarin werd de militaire koep van 1980 beschreven... Hassan Khan moest op gesprek komen. Want we hadden aangegeven dat de grote delen van het volk... waren op dat moment ontevreden. En de militaire koep werd door velen als een, een bevrijding ervaren. Of we dat leuk vinden of niet leuk vinden, dat is zo. En de mensen die toen aan de macht waren vonden van dit kan niet. En, en okay, gelukkig is het toen opgelost, want ik heb toen... We leefden toen in een iets meer democratische situatie... waarbij ik aan de mensen heb gevraagd... wat zijn nou precies de dingen die jullie uh, steken? Wat, wat, met welke passage ben je niet eens? Geef me dat nog? Nou, toen hebben we een paar passages geïdentificeerd. En hebben we dingen een klein beetje aangepast. En ik als historicus heb meegewerkt. In die zin dat ik vond dat de waarheid geen geweld aangedaan mocht worden. Ook de kwestie van kort geleden, die van de Bouters en Moordenaarfoto heeft hij geprobeerd op te lossen... door een draaglijk compromis aan de minister van Onderwijs voor te stellen. De minister van toen moest korte tijd later... die werd ge zoals het deed in Suriname. Die is minister van Handel en Industrie geworden. Nieuwe minister gekomen... En... Blijkbaar had die opdracht gekregen om de zaak voorlopig maar zo te laten. Waardoor die vernieuwing van het schoolboekje voor de zesde klas is blijven liggen. Het roept de vraag op, kunnen historici in het kleine Suriname... waar iedereen elkaar in de gaten houdt... in vrijheid schrijven over de recente geschiedenis? En klopt de indruk dat dat onder het huidige regime wellicht nog moeilijker is? Jerry Egger geeft het antwoord. Ik denk niet dat er barrières zijn. Uh, het gaat er natuurlijk wel om de manier hoe je schrijft over uh, de jaren 80, Want dat uh, is natuurlijk waar het om draait. Hoe schrijf je over de jaren 80. Uh, je kan verschillende visies presenteren. Uh, ik heb persoonlijk een artikel geschreven. Uh, dat gaat over hoe uh, studenten denken over 8 december 1982. En dat kan ik gewoon probleemloos... Uh, uh, publiceren. Hè? Wat zeggen die studenten dan tegen je als je dat vraagt? Nou, er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders. Uh, de ene uh, student zegt van... Uh, Mijn vader heeft geleden. Hè, want hij was lid van een uh, politieke partij... die uh, was weggeschoten door de militairen. Dus voor hem is zijn de jaren tachtig verschrikkelijk. Anderen uh, andere zegt van... Juist in de jaren tachtig zie je een aantal ontwikkelingen... die je daarvoor niet zag. He? Dus uh, daar moet je ook rekening mee houden... dat 8 december 1982 voor sommige studenten letterlijk verleden tijd is. Als je let op, op uh, de huidige constellatie... de huidige constellatie komt niet uit de lucht vallen. Het heeft ook te maken met wat er daarvoor gebeurde... met uh, de politieke partijen die uh, na de Tweede Wereldoorlog gevormd zijn... en op een gegeven moment uh, uh, om. Verschillende redenen. Uh, steeds minder uh, appelleerden aan, laten we zeggen, de, de jongeren bijvoorbeeld. Hè? Het klassieke voorbeeld is, als je let op boters en zijn contacten met de jongeren. Ondanks het feit dat hij misschien zijn leeftijd niet mee heeft, dat zijn appelleren aan de jongeren toch veel beter overkomt op die jongeren dan, laten we zeggen, de traditionele politici. De studenten behoren tot de meerderheid in het huidige Suriname. Jong en van alle kleuren en culturen en districten... met hun gezamenlijke verleden en hun gezamenlijke toekomst bezig. Wat mensen bindt is, denk ik, dat ze onderdeel zijn van een maatschappij. Uh, ik hoef niet naar jouw feest te gaan, jij hoeft niet bij mij te komen... maar we kunnen wel naast elkaar wonen... en uh, op gezette tijden bij elkaar komen. Er zijn momenten dat uh, die eenheid er is... En er zijn andere momenten dat iedereen zijn eigen weg opgaat. Ja? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat niks wordt opgedrongen aan mensen. Dat uh, de, de, de, de binding of het gevoel dat je behoort tot Suriname... Iets, een natuurlijk proces is. Ja? Dus dat idee van er moeten maatregelen komen om mensen te binden, om, om, om uh, hè, het alles tot een, een soort van eenheidsworst te maken. Uh, ik denk niet dat dat gaat werken. Het werkt niet. Ik ben weer terug op de veranda van André Loor. Op het terrein waar hij zijn lange leven woonde. Waar zijn grootouders en ouders woonden. De boeroes. De afstammelingen van de Nederlandse kolonisten. Waar hij het leven van Suriname zag veranderen. Tot zijn vreugde. Mijn moeder vertelde me ook. Maar het is dan over heel lang geleden. Dat als een jongen uit de stad kwam. Om een meisje van hier het hof te maken. Dan wachten die jongens, die boerenjongens, die wachten hem daar op. Uh, om af te ramelen. Dus de jongens uit de stad bleven liever weg. Maar dan konden de meisjes van hier naar de stad gaan. En vooral later, wanneer ze naar school gaan... en vooral als uh, we naar de Mulelschool beginnen te gaan... dan moet je naar de stad gaan. En dan gingen de boerenjongens naar de stad... de boerenmeisjes gingen naar de stad... en dan leer je die anderen kennen. Zolang je op je boerenbedrijf bleef... kende je die anderen niet. Je, je hele leven was... je kende die koeien. Je kon melken, je kende die kippen, je kende die varkens. De andere mensen kende je niet. Maar wanneer je dan verdergaand onderwijs moet volgen... dan moet je naar Paramaribo gaan. En dan zie je, hé, hey, Paramaribo, de, de, ja, daar zijn andere mensen. En, en dan raak je bevriend met die andere mensen. En uit die vriendschap komen uiteindelijk liefdesverhoudingen voor. Uit die liefdesverhoudingen komen bedoelijken voor. Nou zijn die boeren... Net zoals alle andere Surinamers. Vermengd of in het proces van vermenging. Ja. In een proces van vermenging, dat ja. is mooi gezegd. Want dat is nog steeds gaande eigenlijk. En ja. Ja. Ja. Ja. bent u zelf met een boerenmeisje getrouwd? Nee, haar moeder was een Creolse, haar vader was een Chinees. Dus ook in mijn familie is in mijn generatie hier helemaal... Uh, en dat is bij de meeste boerenfamilies het geval. Als boer ben ik Surinamer. En dat, zo beschouw ik eigenlijk alle andere Surinamers. Als Javaan zijn ze Surinamer. Als Hindustaan zijn ze Surinamer. Als Creool zijn ze Surinamer. Hoe zij allemaal Surinamer zijn allemaal Surinamers En... Ik vind dat wij in de loop der tijden aardig naar elkaar zijn toegegroeid, de Surinamers. Dus uh, er is een sterke band, een sterke eenheid geworden tussen al alle Surinamers waar ze ook vandaan kwamen. Uh, vroeger, ik weet bij de onafhankelijkheid, toen was men bang dat er een, een rassenstrijd zou ontstaan. En we zijn nu 38 jaar verder. Die strijd is uitgebleven en ik denk ook dat die voor goed uitblijft. De Surinamers zijn Surinamers geworden. het tweede deel van het tweeluik dat Joke Veninga met en over André Loor maakte. De historicus die in 1931 werd geboren en afgelopen dinsdag op 82-jarige leeftijd overleed in Paramaribo. Techniek Kamer en de stem die u hoorde was van Matthijs Deen. In gedachtenis aan André Loor en met dank aan zijn vrouw Judith. Op onze site www.vpro.nl slash OVT kunt u beide delen naluisteren. Het boek, André Loor vertelt, Suriname tussen 1850 en 1950, is te koop op de site van de uitgever. www.vaco.senior.loor Ik Spel het voor u, u kunt het misschien ook terugvinden op onze site. www.vaco.sr.loor dan is het nu tijd om te gaan horen wat er nog meer op de site te vinden is. En daarvoor bellen we altijd met de redacteur Marnix Kolhaas. Goedemorgen, Marnix. Ja, goedemorgen, Michal. Ja, veel websites genoemd. Uh, onze eigen website uh, is en blijft natuurlijk geschiedenis24.nl. Daarop uh, de alle geschiedenis van de publieke omroep en ook die van... Uh, OVT bijvoorbeeld. We besteden deze week veel aandacht aan het overlijden van Kees Brussen op 88-jarige leeftijd. Ja, misschien wel, zeggen velen, de grootste acteur die we hadden deze eeuw. Debuteerde al op 11-jarige leeftijd in uh, Marijntje Gijsens Jeugd. Uh, Speelde al in de allereerste tv-series zoals uh, Pension Hommelus. En uh, wij hebben er twee dingen uitgekozen, onder andere... Een uh, heel merkwaardig reclamefilmpje dat hij in 1955 met uh, Mies Bouwman maakte. Brussel was uh, nooit vies van uh, reclamesnabbels. Nou, deed dat toen al in 1955 onder de titel Een Wandeling door Rotterdam. En het is historisch vooral een interessant filmpje, omdat het eigenlijk voor het eerst is dat Rotterdam zich uh, na de oorlog weer aandurft te prijzen als uh, stad waar je gezellig toeristisch heen kon gaan. En je krijgt een prachtig beeld van dat Rotterdam midden in de wederopbouw. Het tweede wat we aanstippen is uh, de serie Een Man van de Dag... Die Brussen maakte in 1963 samen met Simon Carmichelt. Het zijn eigenlijk de eerste verfilmde kronkels. Uh, alleen op een manier die uh, veel leuker is dan later als Carmichelt voor de Vara die kronkels zelf gaat vertellen. Je ziet uh, Carmichelt zijn kronkel vertellen en daarna neemt Kees Brussen prachtig de vertelling over. Een serie van zes die helaas nooit vervolgd is, maar gemaakt dus in de priltijd van de uh, tv in 1963. En te zien bij ons op geschiedenis24.nl Marnix, hartelijk dank. Wij van OVT zijn er weer volgende week. Na ons volgt de perstribune van Omroep Max met Govert van Brakel. Vandaag maar tot één uur, omdat daarna de verkiezing van de politicus van het jaar is met Bert van Sloten. Maar luistert u vooral, want de gast bij Govert van Brakel is Jack van Gelder. Tot volgende week, prettige zondag. Dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen